Michel Koenen met het NOS-journaal. In het Britse lagerhuis wordt rond deze tijd gestemd over uitstel van de brexit. Het voorstel van tegenstanders van een de no-deal brexit... kreeg een paar uur geleden genoeg stemmen om in behandeling genomen te worden. En als er zo ook een meerderheid voor is... moet premier Johnson in Brussel gaan vragen... om drie maanden uitstel van het vertrek van de Britten uit de EU. En De brexit staat nu nog gepland voor 31 oktober. De zorgpremie wordt volgend jaar ongeveer 3 euro per maand hoger. Bronnen bevestigen de uitgelekte verwachting van het kabinet. De cijfers zijn nadrukkelijk een verwachting... gebaseerd op de kosten die in de zorg worden gemaakt... en een richtlijn voor de zorgverzekeraars. Die bepalen in november de uiteindelijke premie voor de basisverzekering. Die is meestal lager dan de richtlijn van het kabinet. En nu betalen verzekerden gemiddeld 1384 euro per jaar. Volgend jaar wordt dat 1421 euro, verwacht het ministerie. In de verf van trams van de Haagse HTM is Chrome 6 aangetroffen. Het gaat om trams uit het begin van de jaren 80. Het werk aan de rijtuigen is stilgelegd toen werd vermoed dat er Chrome 6 in de verf zat. Extra onderzoek moet nu uitwijzen in hoeverre werknemers van het bedrijf zijn blootgesteld aan Chrome 6. En de kankerverwekkende stof kan vrijkomen bij schuren en slijpen. En ook Amsterdamse trams worden onderzocht op Chrome 6. En YouTube betaalt in Amerika een boete van 170 miljoen dollar... omdat het bedrijf illegaal privégegevens van kinderen zou hebben verzameld. Het is het hoogste bedrag dat ooit betaald is... voor het schenden van de privacy van kinderen, zegt de Amerikaanse toezichthouder. De kinderen werden niet alleen via YouTube gevolgd... maar ook via andere sites en apps... terwijl hun ouders nooit toestemming hadden gegeven. Het weer in ochtend trekt een flinke regengebied van west naar oosten Er kan een klap om weer bij zitten. Nou. Later klaart het op, maar vannacht opnieuw buien, mogelijk met onweer. Ook morgen is het regenachtig, dan staat er een flinke wind. De temperatuur die blijft ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er worden op dit moment geen files gemeld. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief, dank je wel.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 No yo ahora me toca tú sabes que esta loco, a ti te, te pone loca Facilalo no, no, no. Facilalo Que llego yo Que llego yo sos es una princesa bien mala atraviesa con esa hermosura de pies a Así cabeza Te la vuelta a oh, mí Te tapé el la vueltas oh. tan perfecta que bien te ves venida te ves. Ven y date la vuelta por mi otra vez Y, y yo que no me dejo volver, pillana uh -huh. no, tú me hiciste caer, es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Lego cambiamos de escena, hey de red hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te coyo pago mi condena Nena Cambiamos de escena, De re hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te coyo pago mi condena yeah. muy bien, muy bien. Ja, dames en heren, goeie. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, goeienavond. Ik heb een piep op mijn lijn. Oh, nou, nou gaat het beter. Uh, dames, en heren, dames en heren, Zandvoort aan het woord is weer begonnen. Uh, we gaan vandaag het hebben over de zomer. En dat gaan we doen met Islam van Tasty. Uh, uh, de snackbar die eerst in Noord zat. Uh, maar we hoorden net heel... Uh, vreemd nieuws, dat hij <laughs> niet meer in Noord zit. <laughs> Hoe zit dat, uh, Islam? Ja, uh, goedenavond, dames en heren. We hebben uh, de zaken Noord, de Tasty Corner, onze succeszaak hadden dat uh, uh, met heel veel bij moeten we verkopen. En er uh, zit een nieuwe eigenaar in op dit moment. En uh, doordat wij zitten gewoon op dit moment in de nieuwe zaak bij de Badhuisplein, uh, Kerkstraat, ja, het, het is voor ons uh, was het eigenlijk uh, succes. Was het was hartstikke leuk. Maar toen wij daar waren, hadden we, ge, ja, hadden we iets stuk makkelijker... Zeg maar, voor onze uh, familie en de gezinssituaties. Uh, ja, uh, ik kan me voorstellen dat het voor ons en voor onze lieve klanten... die uh, hebben ze ons gesteund met van alles, echt al die laatste vier jaar, uh, is niet leuk... Wij vinden het ook niet leuk om te verkopen. Maar ja, dit is leven, we moeten gewoon verder. En uh, met de nieuwe locatie hebben we ook heel veel uh, mooie nieuwe plannen allemaal. En uh, we blijven sowieso in Zandvoort. We ja. gaan niet Zandvoort uit. Nou Marije, jij ook natuurlijk welkom. Dankjewel fan van Tasty Corner? Ja, tuurlijk. Kom op. <laughs> Want jij, jij bent toch ook fan? We hebben het altijd over Tasty Corner. <laughs> dus wat moeten we nu zonder? Ja, nee, maar niet we mogen zonder. niet te veel reclame maken. Dat mag dan over niet. Maar, um, we moeten feit, nu naar het dorp. Dat is, uh, dat is het jammer. Ja. Wij moeten naar het dorp gaan uh, nu <laughs> voor Tasty. Um, wat is de reden geweest dat je ooit... in uh, Zandvoort Noord terecht bent gekomen? Ja, uh, dat is leuk om over te hebben. Ehm... Uh, ik heb ooit voor een uh, vrienden van me gewerkt. En die had uh, ooit tegen me gezegd... op de momenten dat je uh, kan... je eigen zaak beginnen, ja. moet je meteen doen. En was het altijd voor mij... Uh, ja, ik wil graag mijn eigen ding beginnen. Ik wil graag mijn, uh, mijn eigen restaurant beginnen. En uh, was het iemand die mij adviseert... Ik heb een zaak leuk gevonden in Zandvoort. Moet je even gaan kijken. En toen kwam ik bij een uh, oude eigenaar. was een Chinese man. En had ik met hem, uh, denk ik, 15 minuten. Maar had ik meteen het gevoel dat ik, uh, deze zaak moet van mij zijn. En uh, had ik tegen hem gezegd... Ja, dit is, uh, dit is eigenlijk mijn situatie. Ik wil graag een zaak kopen. Die man was eigenlijk zat... Hij had het ook 15 jaar volgens mij. En hij was ook uh, helemaal klaar mee. Uh, genoeg uh, harder gewerkt. En die zei... Ja, ik wil hem graag verkopen. Toen waren we gewoon uh, met elkaar eigenlijk uh, akkoord. Toen dacht ik... Ja, uh, nu is het eigen zaak. Maar die man adviseerde me eigenlijk. En dat was, vond ik uh, hartstikke leuk en lief van hem. Als je eigen zaak wil beginnen... Begin het maar gewoon met iemand die je kan vertrouwen... Ja. En uh, had ik mijn kombion en die was eigenlijk, gelukkig was ik collega. Toen zijn mijn collega begonnen en uh, daarna waren we gewoon een goede vrienden en uh, daarna waren we gewoon kombion van DC Corner. En uh, daardoor is hij me begonnen eigenlijk, in ja. het antwoord. We ja. jullie nu nog samen? Nog steeds. Oké. Okay. Ja, ja. Uh... En hadden we ook elkaar beloofd, uh, maakt niks uit of wij honderden zaken hebben, wij blijven ook voor elkaar. dat... Uh... Ja, ja dat, dat is grappig. <laughs> ja. Um, nou, uh, heb je ook meerdere prijzen gewonnen... zowel van thuisbezorgd en dergelijke? We hebben uh, uh, gelukkig... Uh, 2017 was het de mooiste eigenlijk jaar... kan ik zeggen... niet echt de allermooiste van mijn leven... want de mooiste, leven, of de mooiste jaar van mijn leven... Dat was gewoon toen mijn kinderen geboren. De, maar... Uh, uh, 2017 had ik de mooiste prijs... eigenlijk dat is de beste ondernemer van het jaar... Ja. En was ons, onze restaurant was de beste horecazaak van Zandvoort. En was dit ook het beste restaurant Award 2017 thuisbezorgd. Ja. Dus uh, alle drie prijzen die waren we gewoon uh, in één jaar. Dus het was echt de meeste succes eigenlijk. Ja, ja. Dat, uh, ja nee, het is altijd uh, druk geweest, tenminste... Zolang je nog in Noord zat, was het sowieso druk. Ja. Um, wat is het uh, de reden geweest waarom je op een gegeven moment zei van... nou, ik wil toch ook in het centrum? Ja, dat is een hele mooie verhaal. En, uh, ik ben twaalf jaar in Nederland. Ja. En uh, toen ik kwam naar Nederland, ik kwam ik zelf uit Horgada, Uit uh, ja, het land van het Trooie Zee vandaan. Dus ik had altijd gewoond en geleefd gewoon tegen de zee... En had ik ooit uh, gewild dat ik als ik naar Nederland zou komen, dan wil ik graag ook de eerste dag meteen naar het strand, om te kijken hoe het strand hier in Nederland was. En had ik eigenlijk, uh, de eerste dag kwam ik hier naar Nederland, was het rond de half vijf de middag. En om acht uur s'avonds was ik bij de Badhuisplein ja. in Zandenvoort. En uh, toen vond ik in Schalkwijk in Haarlem. En de eerste wat ik zag, die, uh, die avond, dat is waar ik nu zit. Ja. De Rijnersen Snackhuis. Ja. En uh, had ik ooit deze zak eigenlijk gedroomd. Ja. Dus het was gewoon van de eerste dag dat, dat ik hier kwam en had ik ooit gezegd, als ik ooit gelden heb, dan wil ik deze zak eigenlijk kopen. Dat, dus het is eigenlijk een soort nou ja, jongensdroom Dream is misschien... Ja, <laughs> yeah. Yeah. That, uh... Ja, precies. Nee, het, het was gewoon altijd voor mij eigenlijk, dat was de uh, Allermooiste locatie. En ook gevoelig dat ik... Ik wil graag ook mijn eigen leven terug hebben. Dicht ja. bij de zee. Dicht bij de zee. Dat, uh... En dat was het. Uh, ja, dat was het. Toen ik de kansen kreeg om deze zaak te kopen. Ja, dat was het meteen. meteen. Ja. Dat, nou, we gaan zometeen nog meer horen natuurlijk, over jou. En we gaan natuurlijk ook um, het hebben over de zomer... en hoe het was voor de ondernemers in Zandvoort. Maar nu krijgen we natuurlijk nog een klein beetje muziek. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ay, ay, ay, ay. Las cuatro paredes de nuestro hogar.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 Ver el sol caer Vamos a la playa para curarte el alma Cierra la pantalla abre la mente Que el sol está caliente el ambiente. Vamos a meternos Ik ga para que me mijn ese cuerpo. Ik hasta niet está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos in mijn el viento bailando en la playa para curarte el alma cierra la pantalla abre la medalla, oh, oh, oh, todo oh, oh, en el mar Caribe viendo tu cintura tu eco que te da quiere un cabuya vamos pa la playa Pedro Capó, Georgie Noriega, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ray 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, u luistert naar Zandvoort aan het woord. Hier in de studio van ZFM. Uh, we zitten hier met Islam van Tasty Corner. En uh, met Marije Strobos natuurlijk als mijn vaste zijkirk. Uh, we hebben deze week uh, meerdere ondernemers uitgenodigd. Uh, helaas konden sommigen niet. En hebben er een paar afgezegd. Maar Islam was zo. Uh, nou ja, we waren heel blij dat hij <laughs> ja had gezegd. <laughs> dat, uh, um, hoe was de zomer voor jou? Ja, het was hartstikke leuk. Het was. Uh... Uh, het was druk, ja. heel druk, maar niet echt zoals iedereen uh, had tegen me gezegd. Kijk, ik ben op dit moment in, uh, in het centrum als ja. nieuw ondernemer. Heb ik nooit meer gemaakt, dus voor mij alles is nieuw. Kijk, in het noorden was het voor mij altijd een stuk stabiel, zeg maar. Ja. Weet ik precies hoe het allemaal werkt, want het is al vijf, vier, uh, vier jaar, heb ik zomaar gedraaid. En uh, ik, ik vind het hartstikke leuk, ik vind het gewoon uh, top. Dat ja, ik mag absoluut niet klagen. <laughs> en wat is er vooral anders? Is het vooral de, het aanlopend publiek? Is dat anders? Ja, het is heel anders. Ja. Nee, het is heel, heel erg anders. Ja, precies. Kijk, in, in, in Zandvoort-Noord. Eh, 98% was het alleen maar vaste klanten. Ja. En was het echt een bewoners, echt een Zandvoorde. Ja. En misschien hebben we. 5%, 2%, 3%, alleen maar een Sinterpark, en toeristen, en circuit. Maar niet echt dat een bedrag kan ik noemen. Het nee. is, uh, is heel... Uh, alleen maar gewoon was het voor vaste klanten. Laat ik het maar zo zeggen. En uh, ja, uh, bij uh, het centrum is het heel anders. Het centrum werk ik 98% voor Toerist. toeristen. Ja. En 2% vaste klanten. klanten. Ja. En uh, ja, gelukkig hebben we nog steeds ook vaste klanten. Die kwamen gewoon speciaal voor ons. Vanuit het noord helemaal uh -huh. richting het dorp. Om eten te halen. En uh, ja, het is, uh, het is anders. Ja, anders. Het is anders. Kijk, ja. ik mis het ook. En, uh, eerlijk, ik mis het ook. Werken gewoon met mijn vaste klanten. en uh, uh, Daar staan en zwaaien tegen iedereen die naar de vormen <laughs> gaat. En dan komt hij van de vormen vandaan. En dat mis ik echt. Dat mis ja. ik, uh, want hier, als je naar bijvoorbeeld vandaag. Als je kijkt, ja, vanmorgen was het heel regen en uh, koud. Sta ik de hele dag alleen. Ja. Je hebt niks te doen. Je hebt alles, uh, je meestal belast afgemaakt. Je hebt gewoon uh, bijna alles klaar. Maar je ziet niemand op straat. Dus nee. het is absoluut anders. Ja, dat. Uh, ja. Maar ja, wel meer toerisme. Duidelijk. Ja, ja, dat, ja, uh, ja, zeker. Zeker. Dat, uh, zeker. Uh, en uh, de, nou ja, de reden dat je daar wilde. is ook een soort. De, nou, dream come true, uh, zei je. Um, hoe wist je dat deze zaak te koop stond? Of ben je er zelf op afgegaan? Nee, ik. Uh, ik wist het al twee jaar eigenlijk. Ja. En. Uh, Hele lieve mensen die daar zat. René en Shakita. Uh, uh, zijn ook bekende mensen. Ja. En uh, toevallig... Uh, de eerste zaak van me... die was ook van hun. Mm -hmm. Dus... Uh, wist ik al twee jaar. Ik ben ook uh, twee jaar geleden bij René geweest. Maar... Uh, kwam ik geld tekort. En... Uh, heb ik een beetje gespaard. Ja. Toen dat moment komt. En toen hoorde ik of we, had ik gezien dat het stond gewoon op Facebook te koop eigenlijk. Toen had ik met René over gehad. En met Chiquita ook. En uh, we waren hartstikke uh, klaar met elkaar. En het zijn hele lieve mensen. Echt uh, super lieve mensen. Ja. En uh, ja, toen, uh, toen is het gebeurd. Toen uh, staat hij ja. gewoon op Tasty Corner naam. Dat, uh, ja. Ja, ja. Tweede Tasty Corner. En dat wil uh, ik eigenlijk Tasty Corner TV noemen. Mm -hmm. Maar uh, nee, we hadden het eigenlijk snackhuis ook leuk gevonden. Het ja. was Tasty Corner snackhuis. Maar binnenkort denk ik dat het, uh, het gaat ook veranderen naar de eigen naam Tasty Corner. Tasty Corner. Ja. En de oude Tasty Corner krijgt die een andere naam? Uh, ik denk dat volgens hem, kijk, hij is een beetje bang dat het gaat die klanten missen door de naam. Ja. Dus uh, ik wil graag hem ook met alle geweld helpen. En hij denkt dat hij wel graag een letter T daarvoor. Dus het wordt T Tasty Corner. Corne. Oh, Oké. Okay. Dus uh, uh, ja. En uh, onze zaak in een, een, een dorp die voor T corner. corner. Ja. ja. Uh, Oké. Okay. Um, nou zit je al vier jaar in uh, Zandvoort als ondernemer. Uh, maar je woont hier niet, vertel nee, je? Nee, je last je, niet. Je las niet. Je woont momenteel... In Haarlem. In Haarlem. Ja. Dat, uh, uh, Maar je wilt wel naar Zandvoort. Vijf? Heel graag. Dat, uh, heel dat, uh, graag. Ik wil terug naar de zee. Dat... Ja, ik wil heel graag terug naar de zee. Ja, dat, ja, vooral een huis die kijkt de zee in. Dat is belangrijk. Ja. Ja. Ja. En we wel sparen, denk ik. Ja, dat ben ik. Uh, ja, nu kan ik niet beginnen. Uh, ik heb nog steeds uh, heel veel geld te betalen aan de zaak. Nou, maar ik denk, veel, dat hoop ik vanaf volgende jaar. Er gaat veel gesloopt worden uh, rondom de, hoe heet het, de boulevard. Dus het kan zomaar een pand bijkomen waar wel weer woningen zitten. Dat in. is zit al open. zo lang, jongen. Dat ja, weet, weet zeg, ik. Ja. Haal op, dus dat is sinds ik hier woon. Die flat staat er nog steeds. Nee, de helft is nu leeg. Hè. Daar, zit, daar zit tegenwoordig uh, allemaal anti-kraken in nu. Oh. de Grosjeplein nou, uh, ja, uh, staat nog steeds, hoor. Ja, dat wel. <laughs> lillen, dat dat wel. Maar goed, um, um, maar hoe is het als ondernemer in, uh, in Zandvoort? Ja. En dan, heb uh, ik het meer, dan bedoel ik het meer in uh, de gemeente. En dan heb ik het niet over de toeristen of de. de hoe heet het maar? Bijvoorbeeld de gemeente, gemeenteraad en dergelijke. Hoe is het daarvoor? Is Zandvoort een goede, onderne, uh, goede, goede dorp voor ondernemers? Oh ja. Uh, eerlijk hè? Mag je het mag uh, gewoon eerlijk zijn. We mogen niet. Uh, ja, we mogen gewoon eerlijk zijn. Kijk, ik vind het. Ik vind het uh, de manier uh, samen de gemeente met ondernemer. Uh, vind ik als ondernemer moet de gemeente en de ondernemer bij elkaar vaak op tafel zitten om te kijken wat de ondernemer willen en ja. wat de gemeente al verwacht. Uh, want ik vind persoonlijk dat de uh, uh, gemeente moet heel veel nog doen. Ja. En dat is echt nodig. Voor zo'n dorp zoals Zandervoord. Er komt 5 miljoen toeristen elke jaar hier naartoe dan moeten we echt samen gaan werken. Ja. Want toeristen die verwachten heel veel. En kijk, het is eigenlijk... Ik zie het persoonlijk, want ik kom uit een toeristendorp ook. Mm -hmm. Dat is Horgada. Het is niet een dorp, maar het is gigantisch groot. Maar ik heb het ook anders gezien. En uh, toen ik hier kwam naar Zandervoort... Als je 5 miljoen mensen hier hebt... en je hebt alleen maar twee straatjes waar gaat de 5 miljoen in... zoals Halterstraat en de Kerkstraat en vind ik te weinig. Je ja. hoeft niet een nieuwe straat te gaan uh, bouwen. Maar we moeten gewoon even met elkaar kijken. Wat is de beste voor een toerist? Ja. Mag ik daar iets op zeggen? Ja. Ik was laatst in de kerkstraat. Ik ben echt een eeuw in de kerkstraat geweest. Ik telde vijf pizzeria's en steakhouses. En waarvan er drie leeg stonden omdat er niemand was. En dat was op een woensdagavond vorige week. Want ja, het gaat niet alleen maar om restaurants. Kijk... Mensen durfden niet hier zaken te beginnen. En de reden is, als je kijkt zoals vandaag, zomer is voorbij. Ja. Dus stel maar gewoon met mij, je hebt september, je hebt oktober, november, december. En dan ga je naar januari, februari, maart. Dus ongeveer heb je zes, zeven maanden. Ja, maar als je zaak al eind augustus leeg staat. Euh, dan gaat hey, het niet goed ja, met je zaak. Wij zijn nee. afhankelijk, kijk, ik heb gewoon de risico genomen. Mm -hmm. Maar ik heb een nieuwe plan die gaat met mij even, zeg maar, minder risico. En maar dat jij bent is... een bekende ondernemer. Oh, oh, sorry. sorry. Jij, jij bent een bekende ondernemer. Nee, het gaat niet om bekende, maar... zit uh, zeven maanden de risico te nemen... je bent afhankelijk alleen maar van het weer, van de of. zon. Ja. Dus uh, zon is geheim, heb je echt niks te doen. En, dat is echt, en die zaak is gewoon gigantisch duur. Plus, ja. echt de duur, uh, de, de, de, de, de huur van, van elke band is heel veel. Uh -huh. Dus als ik een nieuw ondernemer en ga ik dat doen... dan moet ik echt 200 keer over nadenken. Ga ik dat wel doen of ga ik niet doen? Maar zou jij in de Kerkstraat gewoon nog zo'n steek uh, Nee, af... ik ga niks meer doen <laughs> dan uh, wat ik heb. <laughs> dus dit, is, dit is voor mij meer dan genoog. genoeg. Ik ga nu twee zaken, één zaak doen. En dat is shop and shop. En voor mij is prima. Maar eigenlijk vind je dus dat, een, dat de gemeente... Uh, in principe wat meer zou moeten, om tafel moeten gaan met de ondernemers... om samen ervoor te zorgen dat het dorp weer wat precies. mooier eruit precies. komt te zien. Precies, precies. En ook een zo, uh, zo grote organisatie zoals de organisatie van Circuit bijvoorbeeld... Ja. die is heel belangrijk ook om samen te zijn. Ja. Want als ik kijk bijvoorbeeld toen Max Verstappen hier was... wij hadden helemaal niks aan. Ja. En ik hoorde dat het 150.000 man zonder voort waren. Ja, maar ik heb het niet gezien... Nee, en ze niet worden direct maar, weggeleid naar precies, het circuit. Precies, precies. Ja. Dus ja, dat is, dan heb je iets georganiseerd binnen het dorp. Alleen maar voor jezelf. Dat ja. is niet leuk. Nee. dat is altijd de klacht geweest, Dat vind hè? ik altijd niet leuk. Nee. Waarom? Want wij hebben hier, Ja, niet alleen mij, maar de hele straat. Allemaal collega's. Hebben we heel veel gewoon verwacht. Ja. Dan verwacht je gewoon dat het druk gaat worden. Door één bekende uh, Nederlander die hier is. Ja, maar dan heb je helemaal niks. Nee. Dat, maar, um, Want dat is al vaker de klacht geweest. Over de Jumbo dagen bijvoorbeeld. Ja. Dat is Max Verstappen ja. dagen. Um, en dan, um, nou ja, dan zeggen ze... ja, het is een gesponsord event van Jumbo. Dus die leidt ze meteen weg... van uh, het station... naar het circuit. Um, zou het helpen als het circuit samen met... de ondernemers om on tafel zou gaan zitten? Bijvoorbeeld Kijk, voor zijn, de Grand Prix volgt. Wij ja. zijn allemaal voor Zandervoort. Ja. Het is niet, ik ben niet alleen maar voor mezelf. Nee. En ik denk niet elke collega die of een van de collega's die is ook alleen maar voor zichzelf gaan zorgen. Kijk, ik kan het gewoon eerlijk zeggen. Op het moment dat ik mijn huur kan niet betalen, gemeente gaat niet mijn huur betalen. Nee. En uh, als ik een van mijn collega's of een van de personeel die bij mij aan het werk, ga ik niet betalen en gemeente gaat ook dat niet betalen. Maar ik kan het alleen maar zeggen dat wij met z'n allen het zijn sterk. En ja. dat we gaan iets leuks doen. Kijk, er zijn echt een beste ondernemer hier... en ik wil niet alleen maar één naam noemen... anders vergeet ik mensen... maar er zijn echt een hele goede ondernemer... slimme ondernemers in Zandvoort... en dat ken ik allemaal. En daardoor kan de gemeente uh, echt een nieuw idee hierdoor krijgen. Ja. En dat vind ik gewoon top als wij met elkaar... Wij kijk, wij vechten niet tegen elkaar. Wij zijn alleen maar voor elkaar. Mm -hmm. En dat vind ik altijd gewoon lief en leuk. Toeristen moeten hier komen... Genieten. Ja. Hij gaat geld uitgeven, maar hij gaat ook van dit geld gaat ook genieten. Ja. Of bij mij, of bij mijn collega, of uh, bij de visboer, Word. of uh, bij de bizzeria, of hier, daar maakt niks uit. Nee. nee. Maar uh, houd er de rekening mee: de toeristen die komt hier een week, elke dag wilt hij ook drie keer eten. Of hij gaat naar de supermarkt, of komt hij bij mij een keertje, of gaat hij vis eten, of gaat hij stren... Maakt niks uit. Nee. Het is alleen maar in Zandvoort. Ja. Want ik betaal ook mijn bakarjo-belasting in Zandvoort. Ja. Of voor gemeente Zandvoort. En die andere die betaalt het ook in Zandvoort. Dus zo zie ik eigenlijk. Van dit geld moeten we iets leuks Dat maken werken. voor Zandvoort. Niet alleen maar voor mij of voor. In, uh... Nou, dus uh, in ieder geval een hele duidelijke boodschap. Uh, alvast naar de gemeente toe. Uh, we gaan uh, zo verder. Uh, nu krijgt u eerst nog weer een beetje muziek. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we hier weer met Zandvoort aan het woord. De zomer is officieel meteorologisch al voorbij. We moeten nog heel eventjes, als het op de datum aankomt. Maar nou vraag ik me dus af. Hoe was de zomer? Zowel voor de ondernemers als voor u natuurlijk. U kunt natuurlijk ook nog steeds reageren op Zandvoort aan het woord. Dat kan natuurlijk door te bellen naar 023 573 nou, weet ik het telefoonnummer niet meer? Hebben, of dat is heel slecht. dat is slecht. Dat uh, 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Of u kunt natuurlijk um, een, een mailtje schrijven naar redactie.zfmzandvoort.nl. Nou, als eerste natuurlijk onze gast. Hoe was de zomer in het algemeen? Uh, ja. Lekker warm. Wel <laughs> <laughs> eigenlijk, denk ik, uh, weinig zomer dit jaar. Ja. Een korte zomer. Uh, Eén keer 35 graden. En de andere keer gewoon 25 graden. een de andere keer 20 graden. Dus was niet echt. Ik vind het niet echt een lange zomer dit jaar. Nee. Misschien hebben we een na zomer. Misschien oktober. Hoop ik. Hoop ik vorig <laughs> jaar was het gewoon. We zijn eigenlijk gewend aan vorig jaar. Ja. een Zo uh, mooie Zo... zomer gehad. Maar merk je dat ook aan, in, in de conditie dan? Uh, tuurlijk, tuurlijk. Zolang het uit de zon schijnt, hebben we altijd gewoon hier een vrolijke mensen om je heen en mensen gaat uh, Ja, uh, ja het, is, het is anders. Anders, ja. Het is heel anders. Dat, uh, en Marije, jouw zomer? Waarom? <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, ja, ik weet niet. Ik vermijd het dorp altijd een beetje. Ik. Uh, <laughs> Ik stel dat ik één keer de fout had gemaakt om zondagochtend om elf uur naar Albert Heijn te staan. En toen wilde ik alleen maar weg. Ja, dat, dat begrijp ik dan ook wel weer. Ja, <laughs> dat, uh... ja ik, uh, ik vermijd eigenlijk het dorp een beetje. Dat uh, in de zomer vooral. Ik ja. vond het dit jaar qua auto's reuze meevallen. Qua auto's? Waar hebben we het over? Die mensen kwamen allemaal met de trein. Ik weet niet of je bij de trein staat. Daarom, bestaat. daarom had ik er met de auto <laughs> niet zoveel last van. Nee, maar vorig jaar, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Met het vele warme weer van vorig jaar. Toen hadden we heel vaak, zeker hier uh, op de, richting Zeeweg, hadden we heel veel wielen. Uh, dus ik stond elke dag als ik terugkwam van mijn werk in die file. Ja. Dit jaar helemaal geen last van gehad. Ik heb trouwens wel echt een vette vechtpartij gezien met auto's. Wat ja. <laughs> denk ik me net? Nu het over. Hier is dat antwoord. Ja, bij de burgemeester Engelwedstraat. Eentje die op elkaar reden en die begonnen te vechten... Waarvan er een op straat lag en uh, de andere auto er zo overheen reed en wegreed. Wat ja. is dat met zandwoord en auto's? We vinden Lamborghinis in het grindbak. En... Ja, ook laat de vrachtwagen weer. Dat, uh, ja. <laughs> nou, <Ja. laughs> uh, goed, dus de zomer was uh, uh, viel een beetje tegen. Nou, dat ik opgeleg. vond dat mensen... Dus, dit, dit ongeluk is misschien een voorbeeld. Ja. van hoe opvliegend mensen zijn. Ja. Ik vond mensen echt immens. Opvliegend en ongeduldig. En uh, uh, uh, soms ook echt wel vervelend. Uh, zagreinig. Uh. Zagreinig in de zomer. Ja. Dat, uh... Ja, ik denk niet dat het zandvoortjes waren. Maar ik denk dat het toeristen waren. Ja. Maar um, als dat een niveau is, dan... Uh, laat maar. Ja. <laughs> um, en de festivals en zo. Er was uh, natuurlijk niet heel... Ja, nou, er was wel wat te doen. Er was elk weekend wat te doen. Kom ja. op. Er okay. was elk weekend wat te doen. Dus achter... in het centrum? Ja. Ik heb er weinig van gemerkt. Moet ja, er is zeggen. één keer is een festival afgezegd omdat het stormde. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk heb je dat gemist. Dit weekend was er wat? Twee dagen zelfs? Ja. En komend weekend is er ook weer... natuurlijk, uh, historische rezen. Oh ja. Dat ja, is je komend je weekend. Het ook alweer <laughs> ja, <de> historische <laughs> rezen, ja. Dat, ja. Uh, het is en, altijd, geluk, altijd ja. leuk. Ja. En ja. dat is een, een goed bezocht uh, festival. doorgaans. Ja. Ook in het ja. dorp zelf. Ja, maar ik denk Het is alleen maar het... gewoon jammer dat het weer niet mee... Uh... Ja, oh, ja, maar ik denk niet meer dat het zoals vroeger was... dat overal tentjes stonden. Nee. En dat het echt overal druk was. In de Kerkstraat, in de Haltstraat. Uh, Denk ja. je niet? Nou, ik weet niet waar jij bent geweest deze zomer, maar... Uh... Nee, oh, bedoel je door de, door de zomer heen? Ik, ik dacht ja. dat we het over het festival van komende de, de race hadden. Ik denk nee. nou... Dat... Ja, gaan die auto's toch door het dorp? Ja, dan gaan dan de, de, de auto's maar? door het dorp. Ja, nou ja, misschien dan weer wel, maar... Dat, uh... ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg onder de indruk. indruk ben. Ik nee. ben echt zeker over deze zomer. Sorry, het Nee, geeft niet, geeft niet. Ik weet wel dat het enige meest succesvolle festival... wat we hebben gehad, was 24 uur uh, Zandvoort. Dat was uh, behoorlijk succesvol. En we waren toch best wel voor een tweede jaar... dat zo'n festivaltje wordt gehouden. En dat er ook echt iets op het Badhuisplein uh, natuurlijk werd met klopt, de band. Klopt. Toen was het echt druk op het Badhuisplein. Ja. Uh, afgelopen weekend was toch ook een succes? Het was wel een... Ja, oké. Okay, okay. Volgens was, mij was dat echt een, was dat wel een... Uh... Met uh, Yves Berendsen ja. bedoel je. Ja. Dat, uh, ja, dat was een groot succes. Daar waren veel mensen. Ja. Dat, uh, maar goed, dat zijn, de, dat zijn dan twee momenten in de zomer dat het specifiek was. Terwijl er elk weekend iets is. En het niet elke weekend echt groot is. Ik bedoel, British Festival was een aanfluiting. Ja. Dat ja. was echt een aanfluiting. Dus, ja. um, zou de gemeente daar iets in kunnen betekenen? Denk ik wel. Ja, heel veel. Meer evenementen gaan... Uh, gaan doen. Gaan doen. Dat, uh, dat is echt, uh, dat is echt met nodig. Juist met een goede kwaliteit. Ja, weet je wat? Het is... Uh, op het moment dat je... Denk ik met de gemeente... Of met, uh, met een van de gemeenten... Die ga je hier over hebben... Dan de eerste wat je hoort... Ja, geld. Ja. Dat is de ene wat je... Want ja, artiesten... Die kosten heel veel geld. Ja. En een bekend artiest hier... Uh, ja, dan, dan heb je echt geld nodig. Mhm. Mm en uh, dan gaan ze gewoon een nieuw plan maken, Maar daarom zei ik ook, uh, wij moeten met elkaar gewoon even op tafel zitten, dan kunnen we gewoon kijken wat we kunnen hiervoor kunnen doen. Mm, yeah. Kijk, je hebt, je hebt van beide kanten, je de innovatiefondsen bijvoorbeeld, je hebt gewoon de, de ondernemer, uh, ja, de OBZ bijvoorbeeld, dan ja. heb je de gemeente zelf, dus als wij met elkaar allemaal hier, denk ik dat we kunnen iets leuks maken. Maar zoals jouw buurvrouw uh, van je zaak bedoel ik. Uh, Amsterdam Beach uh, Hotel. Die ja. heeft de stichting Vrienden van Zandvoort opgericht. Klop, klop. Uh, daar is 24 uur natuurlijk een van de festivals van. Ja. Um, die is nieuw opgericht, die uh, stichting. Ja. Terwijl SEP, dat is de andere stichting van ondernemers. Uh, die ook andere festivals uh, organiseert. Um, die bestond al jaren. Ja. Um, is het dan niet juist... Werk je elkaar dan niet tegen... als je twee verschillende ondernemersgroepen ja, gaat ontzetten? Ik ben een dorp opnieuw, dus ik kan het niet over hebben. En nee, ik weet ik. niet wat is precies de verhaal met elkaar. Maar uh, wat kan ik even hiervan zeggen? Mijn mening is... het antwoord is niet gigantisch groot... Nee. om twee of drie of vier partijen te hebben. Nee. Je moet één partij van twee of drie ondernemers... te vertrouwen bij elkaar. Die gaan ze alle ondernemers even benaderen. Ja. Dat gaan we doen. En we hebben dit voor nodig... Wat kan je hiermee doen? Ja. Het is niet verbelegd. Kijk, ze zijn bij mij geweest, had ik gezegd dat dit kan ik niet. Nee. Omdat ik was me bezig aan met de zaak. En heb ik elke cent nodig. Ja. Dus kon ik niet geld uitgeven. Maar bijvoorbeeld, ja, OPC is bij mij geweest en had ik wel geld uitgegeven. Ja. Kijk, het komt een moment bij mij dat ik kan. En bij mij kan het ook niet. En bij collega's precies hetzelfde. En we zijn niet verplicht om dat te doen... maar wij doen het graag omdat wij willen ook een mooi We ja. gaan zien. Ja. En als ik kijk bijvoorbeeld in andere andere uh, dorp of stad of whatever... als toerist ga ik daar naartoe elke nacht heb ik gewoon even wat te zien. Ja. Het is niet dat het speciale evenementen die gaat gebeuren... één keer per maand of weekje per maand. Je hebt gewoon heel veel shows en heel veel andere dingen... die laat je de toeristen gewoon daar naartoe gaan. Ja. En het is ook voor geld, het is niet voor gratis. Nee. Maar dat is ook iets leuks. Daar moeten we gewoon even over na gaan denken. denken. Hoe, hoe jullie shows? dat gaan doen. Precies. Ja. Precies. Ja. Nou, later uh, uh, krijgen we natuurlijk daar nog meer over. We hebben straks nog een tweede uur. Uh, we gaan zo meteen over naar het nieuws en dan de reclame. Maar eerst krijgt u nog even de eindmuziek. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. You I mean? And a slow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 Me eres mi antidoto, cuando tengo ganas. Oh, mama, tu eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Ere mi antidoto, cuando tengo ganas. tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo.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 You got that new body, you are peace. You like salsa, I'm sassy. Caliente, boy, caliente, caliente, caliente Caliente, boy, caliente Tu me caliente. tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo